7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. Opnieuw explosie in Japanse kerncentrale. De centrale Bank Japan pompt 131 miljard euro in de economie. En in Libië wordt gevochten om oliestad Brega. In Japan is opnieuw een explosie geweest in een van de kerncentrales van Fukushima. De gevolgen zijn volgens de Japanse autoriteiten beperkt. Er zou nauwelijks radioactieve straling vrijkomen metalen omhulsel van kernreactor 3 is waarschijnlijk niet beschadigd. Het koelen van de reactor gaat door. Volgens de Japanse tv was het een waterstofexplosie waarbij een muur is weggeslagen. Elf werknemers zijn gewond geraakt. Er was enige tijd een witte rookpluim boven de centrale te zien. Zaterdag was er een soortgelijke explosie in een andere kernreactor in dezelfde centrale bij Fukushima. De problemen bij de centrale zijn ontstaan na de aardbeving en tsunami van vrijdag. De koeling werkt niet goed meer. In een straal van 20 kilometer rond de centrales zijn een kleine 200.000 mensen geëvacueerd. Zouden nog zo'n 600 mensen in het gebied zijn. De twee centrales liggen 240 kilometer ten noordoosten van Tokio. Hulpdiensten in Japan hebben 2000 lichamen gevonden in een kustgebied in het noordoosten van het land. De doden werden gevonden op twee verschillende plaatsen in de regio Miyagi. De officiële dodental na de natuurramp staat op ruim 1500. De schatting van de politie is dat zeker 10.000 mensen zijn omgekomen. Ten noorden van Tokio is opnieuw een zware naschok geweest... van 6,6 op de schaal van Richter. Hij heeft daarna volgde een tsunami-waarschuwing... voor een groot deel van de Noordoostkust. Maar de verwachte vloedgolven bleven uit. De Japanse centrale bank steekt 15 biljoen yen in de economie. Het is bedoeld om na het natuurgeweld... de zwaarste klappen voor de economie op te vangen. Het is omgerekend ruim 131 miljard euro. Veel bedrijven kan niet worden gewerkt. Autofabrikant Toyota legt de productie in 12 Japanse fabrieken tot woensdag stil. Daardoor rollen er 40.000 auto's minder van de band. Op de beurs in Japan is de Nikkei-index bij de opening direct 5% gedaald. Om 1 uur Nederlandse tijd ging de aandelenbeurs open. De beurs eindigde vrijdag vlak na de natuurramp ook met verlies. Dat is nu nog verder opgelopen. De Nikkei-index is onder de 10.000 puntengrens gekomen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 De voorwerpen zijn aangeboden voor de veiling... door de dochters van koningin Juliana en prins Bernard. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. Het weer vanochtend bewolkt. Met op veel plaatsen regen of motregen. Vanmiddag wordt het droog en in het zuiden kan het opklaren. Het wordt maximaal 11 graden in het noorden... en 15 graden in het zuidoosten. Morgen overal droog, met vooral in het midden en zuiden ook zon. Aan de B. verkeersinformatie met 100 kilometer aan files. Dat is boven gemiddeld. Dat komt door een tweetal ongelukken. Eerst bij Nieuwegein en ook bij Rotterdam loopt het vast. Eerst een waarschuwing voor plaatselijk dichte mist. Daar heb je last van in het noordwesten, midden en zuiden van het land? De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, ik zei het al, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Culemborg en Nieuwegijn staat 11 kilometer file. De linker is dicht en naar verwachting blijft dat de hele ochtendspit zo. Verkeer vanuit het zuiden in de richting van Utrecht of Amsterdam kan het beste voor de A27 kiezen. De A4, Hoogvliet-Vlaardingen bij Rotterdam, tussen het knooppunt Benelux en de Benelux-tunnel staat 2 kilometer. In de rechter tunnelbuis van de Benelux-tunnel ligt een oliespoor en die is daarom ook afgesloten. Op de A6 Lelystad-Muiden, 8 kilometer voor Knopert-Muidenberg. En door die file op de A4 bij de Benelux-tunnel loopt het compleet vast op de A15 in de richting van Europoort. Tussen Rotterdam-IJsselmonden en Spijkenissen staat 10 kilometer. Recycle Weken. Goed voor een groen milieu en extra goed voor uw portemonnee. Wat dacht u van een Bosch 1400 toeren wasautomaat met Vario Perfect... en maar liefst 20% zuiniger dan Energieklasse A? Na 100 euro recyclepremie slechts 549 euro. Van experts kun je meer verwachten. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 En Lara Rentsen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. We praten u vanochtend bij over Japan, waar vannacht een nieuwe tsunami-waarschuwing kwam... en een tweede explosie bij de kerncentrale van Fukushima. Is het nogal veilig in de gebieden waar problemen zijn met de kerncentrales? Ja, dat kun je je serieus afvragen. Japan is in ieder geval met man en macht bezig om de gevolgen van de explosies in de kerncentrales en de kernreactoren zoveel mogelijk te beperken. Een paar uur geleden, u hoorde, dat is bij een tweede reactor van de centrale in Fukushima een ontploffing geweest. We spraken eerder vanochtend met onze correspondent Wouter Zwart. Hij is, of liever gezegd, hij was in het rampgebied. Ja, ongeveer. Uh, wij waren dichterbij. We zijn vanmorgen vertrokken vanuit Sendai. En wij waren op weg naar het gebied... waar het tsunami twee dagen, drie dagen geleden is, uh, is, uh, is neergestreken. Vlak voordat wij daar eigenlijk waren... Uh, ja, wij, wij luisteren voortdurend in de auto... naar de, de, rampen, de nationale rampenzender op de radio. En uh, ineens uh, kwam daar een zeer paniekerige nationale nieuwspresentator uh, op de radio... die uh, riep uh, tegen iedereen die in het gebied was verlaat dit gebied zo snel mogelijk, ga naar hooggelegen gebieden, zoek de bergen op, zoek de daken van gebouwen op. Want er uh, zou weer een beving zijn geweest en er is een tsunami op komst. We hebben de helikopter boven de zee hangen en die ziet een grote golf van ongeveer drie meter uh, hoogte richting, uh, uh, uh, richting land komen. Dus ja, toen uh, raakten wij natuurlijk ook enigszins in paniek en wij zijn, uh, uh, we hebben niet getwijfeld en hebben meteen rechtsomkeerd gemaakt. En we zijn richting het westen, richting het binnenland gereisd. Uh, juist op dat moment dat dat gebeurde... kwam er een nieuw bericht binnen ook nog eens van... Uh, ik meen de hoofd van het nationale kabinet... dat er toch ook weer een explosie was geweest... in uh, een van de reactoren van de kerncentrales... die zo in de problemen zijn uh, geweest. Ja, dat was toch wel een heel belangrijk bericht. Want juist deze morgen uh, hoorden we eigenlijk de hele ochtend... Uh, van de overheid dat de situatie in de beide kerncentrales... weer enigszins onder controle leek te zijn. En nu ineens is er een explosie en is er toch weer radioactiviteit, radioactieve straling vrijgekomen. Dat maakte ja, voor ons toch eigenlijk wel de keuze heel duidelijk. Wij moeten dit gebied zo snel mogelijk verlaten. Want ja, de overheid die laat hier toch nu wel heel duidelijk blijken... dat ze het of ze minst niet onder controle hebben... of zelf niet heel goed weten wat er nu gebeurt... of uh, bepaalde informatie achterhoudt. Dus ja, wij kiezen gewoon op dit moment voor onze veiligheid en, uh, en verlaten dit gebied. Dat is niet meer dan terecht, Wouter. Eerst maar even naar die tsunami. Heb je er zicht op of die inderdaad ook weer ernstig is geweest? Nou, wat wij uh, inmiddels hebben begrepen, want we zijn alweer denk ik ongeveer een, een uurtje uh, verder na, uh, na de, de, de waarschuwing, is dat uh, de helikopter schijnt gezien te hebben dat uh, de tsunami, de, de, de vloedgolf, die inderdaad ongeveer drie meter hoog was, vlak voordat die land uh, bereikte, als het ware een beetje is neergeslagen. Dus dat uiteindelijk daar de gevolgen van die vloedgolf uh, heel erg uh, mee vielen. Maar goed, het is natuurlijk weer een nieuwe, uh, hoe moet ik het zeggen, een nieuwe waarschuwing nadat er dus inderdaad weer een, een, een ...een zware naschok is geweest. Naschokken die wij ook de hele nacht hier weer uh, gevoeld hebben. Dus ja, ik kan me voorstellen dat wij als, uh, ja, laten we het toch maar zeggen... ...doorgewinterde journalisten al niet heel erg op ons gemak zijn... ...dat het voor de mensen hier die wonen in dit gebied... ...en misschien in niet zulke, uh, uh, hoe zou ik zeggen... ...comfortabele reisomstandigheden verkeren zoals wij dat hier hebben... ...met een, met een goede auto en veel uh, eten en benzine bij de hand... ...dat het voor die Japanse mensen een ontzettende uh, uh, ja, traumatische ervaring moet zijn dit. Euh, zover de vloedgolf. Wat weet jij verder over die explosie? Want het gaat om een explosie bij de Fukushima kerncentrale, begrijpen wij. Ja, exact. Uh, ik weet niet helemaal exact wat de, wat de omstandigheden daar uh, nu zijn. Wij hebben in ieder geval begrepen dat er inderdaad een explosie is geweest. Dat er ook een aantal medewerkers daar zijn verdwenen. Daar is geen contact mee uh, op dit moment. Dus medewerkers van de kerncentrale of mensen van de veiligheidsdienst, dat weet ik niet precies. Maar mensen die daar waren, die zijn verdwenen. Daar is geen contact meer mee. Uh, er is opnieuw opgeroepen om mensen in een zone van 20 kilometer rond die kerncentrale... ...te verwijderen, want daar zouden toch nog uh, ja, een aantal honderd mensen zijn. Ook dat is weer vreemd, omdat eigenlijk de afgelopen dagen juist gezegd was... ...dat in die zone van 20 kilometer iedereen zou worden geëvacueerd. Dat is dus blijkbaar niet met iedereen gebeurd. Uh, dat is de laatste situatie die wij nu weten. Uh, ja, hopelijk kan ik je daar later iets meer over vertellen. Het ja, blijkt uit je verhaal ook wel dat, dat jullie in onduidelijkheid zijn. Dat moet ook voor de mensen daar gelden. Ja, absoluut. Ik, ik, ik, ik, uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, het is voor ons heel moeilijk om nu met mensen in contact te treden. Want wij reizen eigenlijk nu uit het gebied. Dus ja, we zijn op plekken waar op die moment eigenlijk alleen maar wegen zijn en, en mensen rijden. Wat ik toch, en dat wil ik toch altijd maar weer benadrukken, en dat blijf ik heel bijzonder vinden, uh, de, de, de, de aard van de mensen hier, er heerst ondanks al dat gevaar, geen grote paniek. Het is bijna een soort ja, volgzaam karakter van de Japanners die gewoon goed luisteren waarschijnlijk naar de radio, wat er allemaal gebeurt. Uh, uh, maar niet in paniek zijn. Het enige waaraan we eigenlijk kunnen zien dat mensen wel degelijk achter dat masker heel erg bezorgd zijn, uh, ja, dat, dat, dat blijkt uit het feit dat de supermarkten werkelijk overstroomd worden nu door duizenden mensen die ja, uh, hamsteren, uh, eten inslaan voor als er weer een uh, natuurramp zich uh, voordoet. Uh, We zijn vanmorgen uh, vlakbij ons hotel toch even gaan kijken bij de supermarkt. Er stond daar een rij en dat lieg ik op zich helemaal absoluut niet, want het is nagegaan door de mensen die daar werkten voor de veiligheid. Tienduizend mensen stonden in de rij van ja, ik denk wel, uh, anderhalf 2 kilometer, voor die supermarkt om spullen in te slaan. En je hoort het Wouter Zwart zeggen. Heeft Japan de situatie nou nog onder controle? Dat lijkt toch uh, de grote vraag op dit moment. Nu er opnieuw een explosie is geweest bij een kerncentrale in Fukushima. Um, veel naschokken ook natuurlijk. Een energietekort dat ontstaat. Over de gevolgen van dit alles zijn er tegengestelde berichten. Japanse autoriteiten zeggen dat het allemaal wel meevalt. Correspondent Joan Veldkamp is in Tokio. Joan, wat is jouw laatste informatie over bijvoorbeeld de ernst van die tweede explosie? Nou, er wordt weer gedaan alsof uh, de radioactieve straling uh, niet ernstig is. Wat ik nu weet is dat er elf mensen gewond zijn. Uh, van de uh, geëvacueerde mensen schijnen 160 in aanraking te zijn gekomen... met een verhoogde concentratie aan uh, radioactief materiaal... En dat is heel verwarrend. Daarvan wordt gezegd dat de gamma-straling uh, niet gevaarlijker is dan een gewone scan die je zou moeten maken als je bijvoorbeeld uh, iets medisch hebt. Maar ze zeggen niks over de alfa- en beta-straling en die schijnt veel gevaarlijker te zijn. En dat zou je een expert moeten uitleggen, want dat wordt dus helemaal in het ongewisse gelaten... Uh, tot zover wat ik weet van die uh, explosie, er wordt ook weer gezegd dat het echte kernmateriaal in die explosie niet is aangepast. Maar wat ik hier zie, en dan sluit ik me helemaal aan bij het verhaal van Wouter, is een soort ingetogen bezorgdheid. Mensen staan te kijken op, op stations, naar televisies, ze zien die beelden van de explosie, ze zien de uitleg daarna. En ze zijn ingetogen bezorgd, er is geen paniek, maar er is een soort van... Er hangt een soort van somberheid over de stad. En zo ken ik de stad niet. Er zijn ook heel weinig mensen op straat. Uh, ook hier wordt gehamsterd. Uh, de supermarkten zijn voor een deel leeg. De, de convenience stores, als je dat noemt, zijn vrijwel leeg. En uh, het is een heel wonderlijke dag. Want het is een prachtige lentedag. En je zou nu moeten denken aan kersenbloesem die uitkomt. En mensen die zitten te drinken in de parken. En en uh, blij zijn dat de lente weer aanbreekt. En in plaats daarvan hangt er een soort van deken van bezorgdheid overheen. Ja, bezorgdheid dus, Joan, een somberheid ook. Uh, afgezien wat, van wat de autoriteiten beweren, verklaren, officieel verklaren... heb je de indruk dat ze nog wel uh, grip hebben op de zaak? Eerlijk gezegd weet niemand dat. En men vertrouwt er ook niet meer blind op. Terwijl uh, Japanners toch gewend zijn om uh, uh, heel... Ja, uh, Heel erg vertrouwen op de stem van de autoriteiten. Zijn ze nu gewoon eigenlijk over alles bezorgd. Ook over die uh, 70% kans dat er nog een uh, flinke naschok gaat komen. Of nog een aardbeving van zeven op de schaal van Richter. Uh, men weet het gewoon niet meer. Men weet het gewoon niet meer. En wat is wijsheid? Als er een aardbeving is, moet je binnen blijven. Of als er een aardbeving is, moet je juist naar buiten rennen. Als er uh, gevaarlijk materiaal de lucht in komt, moet je juist binnen blijven. Het is eigenlijk allemaal... Uh, ja... Heel verwarrend. Heel verwarrend. Ja. En we hoorden Wouter ook vertellen over die naschok. Nou zit hij, was hij dicht bij Zendai. Hoe is dat in Tokio? Voel je dat ook? Nou, er schijnt er een geweest te zijn, maar die heb ik niet gevoeld. Uh, dus dat is dat dan weer meevaller. Uh, verder heb je hier wel uh, nu dat er allemaal treinverbindingen stil zijn gelegd om uh, in energie te sparen om genoeg energie te hebben voor de ge, uh, ja, geraakte gebieden. Mm. Uh, en wat wel weer een heel mooi teken is... ze hebben nu iedereen opgeroepen om minder energie te gebruiken. En onmiddellijk gaan mensen echt de stop op energieverbruik zetten. Uh, er zouden allerlei uh, stadsdelen worden afgesloten van energie... maar dat is niet nodig, omdat mensen uit zichzelf... al veel minder energie zijn gaan gebruiken. Dus er is toch weer sprake van een enorme saamhorigheid hiervan. we moeten nu alle... Ja, alle zeilen bijzetten even. Dit zijn harde tijden. Oké. Okay. Joan Veldkamp vanuit Tokio. Dank je wel. We hoorden het Joan zeggen. De regering, in Japan heeft het wel over de gamma-straling... maar die is niet zo gevaarlijk. Alpha- en beta-straling, hoe staat het daarmee? Die vraag sluizen we zo door naar de kerncentrale in Petten. Daar is Joris van der Kerkhoff. Eerste verkeersinformatie bij de AWB. Dennis mooi met verstopte tunnels en een dichte mist. Ja, dat klopt. Ik begin met de mist, Marcel. Want in het noordwesten, midden en zuiden van het land... komt plaatselijk dichte mist voor... En dan loopt het vast op de A1 eh, Amersfoort-Apeldoorn door een ongeluk. Er zijn trouwens meerdere ongelukken gebeurd. Tussen Stroe en Kootwijk staat 5 kilometer. Dat is een ongeluk met een busje. De linkerrijstof is dicht. En op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, daar staat 14 kilometer tussen Beest en Nieuwegein door een ongeluk. Ook hier is de linker afgesloten. Verkeer vanuit Den Bosch in de richting van Utrecht of Amsterdam kan het beste omrijden door voor de A27 te kiezen. Verder in de richting van Amsterdam over die A2 loopt het vast bij Utrecht. Tussen Knoopend Oude Rijn en Maarsen, twee kilometer door een ander ongeluk, de rechter rijstok is dicht... En de A6 Lelystad Muiden tussen Almere buitenwest en het Muidenberg 11 kilometer door een ongeluk. Hier is ook de linkerreis afgesloten. Ten zuiden van Rotterdam loopt het helemaal vast op de A15 in de richting van Europoort. Tussen rotterdam ijsselmonden en Hoogvliet staat 10 kilometer. En dat komt allemaal door problemen in de benelux richting Vlaardingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. U hoorde het van onze correspondenten. Een tweede explosie in Japan in de Fukushima centrale, kerncentrale. Nou wordt daar, John Veldkamp zei dat, door de autoriteiten gemeld... dat het allemaal wel meevalt. Dat een gammastraling net zoiets is als een röntgenfoto. Maar hoe zit het met de alfa- en de beta-straling? Joris van der Kerkhoff, heb jij daar antwoord op? Jan, want Joris zit in Petten en wij zouden graag contact met hem hebben nu. Maar dat lukt nu even niet, begrijp ik. Uh, zal dat misschien met de straling te maken hebben, ik weet het niet. Wij gaan naar onze gast in de studio. Ja, laten we dat maar doen. Henry van der Veren is hier uh, opnieuw hier bij uh, Radio 1. Meneer van der Veren, goedemorgen. Welkom Goeiemorgen. maar weer. Japanoloog van de Universiteit Leiden. Um, we hoorden het ook Joan Veldkamp dat zeggen over de sfeer in Tokio. Bedrukt, um, somber, on-Japans. Geschrokken, vooral ook, denk ik. Ja, natuurlijk. En zich zeer wel bewust van dat een gedeelte van hun landgenoten omgekomen is. Ja. Dat een gedeelte van het land in puin ligt. En dat er iets moet gebeuren. En met z'n allen. We krijgen echt, ook vanuit de regering... maar ook vanuit andere kanalen te horen... van ja, we moeten er nu even aan gaan staan. Gisteren is uh, aangekondigd dat... Uh, geplande blacks out zullen plaatsvinden in Tokio... vanwege het energietekort. Uh, de, de steden zijn in groepen verdeeld. Om de beurt drie uur geen stroom. Mocht er niet genoeg elektriciteit zijn. Op dit moment heeft iedereen energie bespaard. Uh, op alle mogelijke manieren. Ja, dat doen ze aan mee? Ja, dat doen ze aan mee. Het is dus nog niet nodig geweest om groep 1, 2 en 3... Te blackouten, zal ik mij even een nieuw woord verzinnen. Uh, groep 4 weten we nog niet. Het hangt er vanaf. Als ook die groep uh, volhoudt met het besparen van energie op allerlei manieren. He, dan hoeft men de stroom daar niet af te sluiten. En stroom wil dan ook zeggen van watervoorziening en alle andere faciliteiten. De lifelines, zoals de Japanners dat noemen. Wat we ook horen van. We spraken bijvoorbeeld een Nederlander in Tokio. is dat er toch ook een sluimerende angst is voor bijvoorbeeld die problemen met die kerncentrales. Ja. Er staat de wind richting Tokio? Krijgen wij er last van? Maar ook de angst voor een grote aardbeving die Tokio zal treffen. Of in ieder geval waar Tokio veel meer last van zal hebben dan uh, de aardbeving die we bij Zendai hebben gezien. Ja. Zou dat ook kunnen verklaren waarom er een wat matte. Sfeer is ja, op dit moment in Tokio. Het is natuurlijk een opbouw. Aan de ene kant ben je heel even getraind op uh, de grote klap die misschien een keer komt. Men heeft in Tokio in 1923 een zeer verwoestende aardbeving meegemaakt. En zeker op dit soort momenten. Die van Kanto. De, de, de, Kanto is Tokio. Ja. Dus dat is het hele gebied. Uh, de grote delen van Tokio zijn toen in vlammen opgegaan. Uh, de grote klap uh, wordt altijd al voorspeld. Uh, maar in dit geval, wordt me herinnerd, Ja, nu zou het wel eens heel erg dichtbij kunnen zijn. Want dit uh, is dan nog niet de grote klap geweest? Uh, nee. Uh, dat denkt men. Uh, maar ja, wat dat betreft zijn aardbeving, natuurlijk uh, nauwelijks te voorspellen. Hè. Er wordt overigens wel veel geld uitgegeven aan uh, onderzoek naar aardbeving en de beweging van de aardplaten. Uh, maar uh, echt voorspellen, hè, de 70% die we ook gehoord hebben. Uh, maar de mogelijkheid bestaat dat inderdaad uh, een klap van 7, 8 nog eens keer in Tokio komt. En dan is Leiden in last. We horen ook van onze correspondent dat die, Wouter Zwart voornamelijk... dat hij het gevoel heeft dat de regering het niet meer onder controle heeft. Wat is uw beeld daarvan, kijk het vanuit Nederland? Uh, ik denk, ik heb de uitbreiding in uh, Kobe en Osaka ook meegemaakt uh, en de follow-up gezien daar. En ik denk dat de rampenplannen werken. Uh, als je de Japanse nieuwsite uh, ziet, niet alleen de verwerking uh, van de slachtoffers, de doden, uh, heb ik dan over, uh, maar ook plekken die aangewezen zijn om uh, nieuwe uh, noodwoningen te bouwen. Mm. Uh, dat gedeelte schijnt te werken. Overigens was het ook opvallend dat onder de slachtoffers uh, bij die laatste explosie zag ik staan dat de vier hier uh, uh, leger mensen aanwezig waren. Ja. Dus die waren daar ook aanwezig. Dus dat leger is daar in grote getal. Men heeft aanwezig. de vinger aan de pols, maar toch komen er ja, toch wat tegenstrijdige nou, berichten binnen. De he? andere kant van de zaak is dat uh, men natuurlijk wel geoefend heeft uh, met aardbevingen, met tsunamis. Het woord tsunami is tenslotte Japans. Ze hebben het bij wijze van spreken uitgevonden daar. Uh, maar een nucleaire ramp is natuurlijk iets anders. En dat gedeelte uh, zie je heel ongeorganiseerd uh, verlopen, waar ook de Ze stel, ja, zich terughoudend opstelt, omdat uh, hij Misschien ook maar beperkt geïnformeerd is. Mm -hmm. uh, omdat er uh, misschien meer is dan wij mogen weten. Ja. Of, dus om, kunt... Omdat men natuurlijk uh, de zaak uh, niet wil uh, laten panikeren. Precies, ja. men wil paniek voorkomen en is daardoor ja. wat voorzichtiger. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja. Ja. Het is allemaal natuurlijk volkomen begrijpelijk... Dat, dat men niet alles direct op een rijtje heeft staan en dat er paniek ontstaat. Maar is het on zoals het nu gebeurt? Uh, nee, ik denk uh, zelf eigenlijk dat uh, meer informatie beschikbaar is... dan 16 jaar geleden. Uh, in zekere zin dat men daarvan geleerd heeft. Toch uh, opener geworden. Maar misschien ook de distributie van informatie. Uh, wat, wat opvalt is dat uh, op de, de kanalen die ik dan zie... Uh, nog geen uh, echte hulpnummers zijn uh, vrijgegeven voor vrijwilligers. Dus Men wil blijkbaar geen mensen in dat gebied hebben. Oh. Mm. Uh, hè, omdat men met de hulpverlening, uh, met uh, de infrastructuur vernietigd is, et cetera... Komt in een volgend stadium ook. Uh, de, de, uh, laten we zeggen, de giften uit Japan. Ik weet van Japanse vrienden: die vragen zich wel af van. Ja, we gaan geld geven, maar waar moet dat heen? Nee. Dat gedeelte is dan blijkbaar uitgesteld. Want normaal krijg je natuurlijk. In eerste instantie, het zoeken naar de slachtoffers heeft prioriteit. Dat heeft men onder controle, maar. Daar gaat, dat gaat enige tijd overheen. Daarna de noodwoningen. Het is nog steeds redelijk koud. In de regio Sendai moet u zich voorstellen... dat de temperatuur ongeveer hetzelfde is als Nederland. Mm -hmm. uh, en hoewel het iets warmer voor de tijd van het jaar is dan uh, normaal. Dus dat valt dan weer mee. En maar mensen slapen met deze temperatuur is natuurlijk uh, gigantisch. Okay. 300.000 uh, evacuees uh, sowieso. Hè, dat zijn toch gigantische aantallen. We krijgen helaas nog geen contact trouwens met Joris van der Kerkhof in Petten. Want we hebben natuurlijk nog steeds... Die Vragen over de straling, maar we hopen dat we in de loop van de ochtend nog wel uh, beantwoord te krijgen. Even naar die kerncentrales in algemene zin in Japan. Uh, we zien uh, verschillende kaarten verschijnen en dan zien we daarop dat er heel wat zijn in Japan. Hoe afhankelijk is dit land van kerncentrales en dus ook van kernenergie? Ja, er zijn ook tegenstrijdige berichten over. Uh, over het algemeen uh, dacht ik van 70 tot 80 procent. Uh, en een ander probleem is uh, dat in West- en Oost-Japan, als ik het zo even mag opdelen, mm -hmm. een verschil is in frequentie van de elektriciteit, dus 50 en 60 hertz, zodat het ene deel van het land niet op het andere deel aangesloten kan worden, heb ik mij laten vertellen. En dat betekent dat we nu te maken hebben met de ontplofte uh, twee uh, re reactorenkernen die stroom leveren aan Tokio, terwijl naar het noorden toe een andere faciliteit uh, onbeschadigd is gebleven, is verklaard. Dus eigenlijk het rampgebied vrij snel meer zou moeten kunnen voorzien van energie als... Aha, dus de, de, de problemen enerzijde. zouden in Tokio kunnen gaan ontstaan uiteindelijk. Ja, nee, dat is zeker zo. Het is Tokio waar, waar het probleem ligt. Ook omdat uh, de centrale die daar dan ten zuiden van ligt... Uh, waar we gisteren van hoorden dat het koelsysteem niet meer werkte... waar we nu helemaal geen informatie meer over krijgen... Uh, dat die natuurlijk ook stil ligt. Ja. Uh, dus ik denk dat uh, wat dat betreft... Uh, de, uh, wat beter moeten nuanceren de stroom naar Tokio toe... en de stroom naar het rampgebied... Ja. Weet u of de Japanners ervan overtuigd waren dat hun kerncentrales rampenbestendig waren? Nee, men wist dat ze onveilig zijn, want we hebben een aantal jaren geleden... Uh, er komt ook nooit meer te sprake blijkbaar... maar hebben we ook al een lekkage gehad ja. uh, van het niveau uh, level 4. En dat uh, ik heb me laten vertellen dat het iets minder is als Harrisburg. Uh, en, daar is, en daar hebben de autoriteiten uh, heel lang ontkend dat er wat aan de hand was... maar daar is radioactief materiaal weggelekt. Drie jaar geleden was er een aardbeving in Niigata... waar ook de kerncentrales gestopt zijn. Dus uh, die ervaring is er. Uh, maar het volk I weet dat ze niet alle informatie hebben gekregen. Is dat, is dat niet on-Japans om die, die zaak dan nou, min of meer slordig af te werken? Om dat niet heel erg perfect te maken? Nou, het is in Japan eigenlijk net zoals in Europa en Amerika. Je hebt ja, we verkeerden. krijgen de indruk dat dat niet zo... Uh, de nucleaire, nucleaire lobby... En het land is, heeft geen grondstoffen. Er is voor zijn energievoorziening aangewezen op nucleaire faciliteiten. Uh, hè, dat is de politiek geweest. Of die politiek nou fout is of niet, dat ja. is niet aan mij. Maar uh, er zijn vooral NGO's en non-government organisaties die aan de kaak hebben gesteld dat er lekkages hebben plaatsgevonden in een aantal kernreactors over de jaren. Dat is al jaren een probleem. Maar uh, uiteindelijk, vanmorgen werd ook op de BBC gezegd van: uh, nou, dit toont aan dat die dingen veilig zijn. Wat voor problemen voorziet u in Tokio, nu die kerncentrale, uh, opnieuw ook weer een, uh, een explosie heeft laten horen? Ja, uh, nou, als we natuurlijk uh, elektriciteit uh, blackouts krijgen, gaat men zich daarop instellen. Japaners zijn daar uh, toch uh, vrij nuchter onder. Ik heb zelf meegemaakt uh, in andere gebieden van Japan dat uh, het uh, watertekorten waren, waar we inderdaad okay. een half, half jaar lang drie uur water per dag hebben. Dus dan gaat gewoon het licht uit en de kaarsen gaan aan in Japan? Moet je ja, dat nou, ons ik, zo ik, voorstellen? Ik, de batterijen worden opgeladen tegenwoordig. Oké. Okay. <laughs> <dat, dat, laughs> ja, dus, uh, nou ja. Nou, uh, eh uh, primaire voorzieningen, ziekenhuizen gaan op noodaggregaten over uh, treinen. Uh, gisteravond bijvoorbeeld, even als nieuwsje misschien, is uh, het tweede kanaal van de, zeggen, de Japanse NOS is uh, zwart gegaan om energie te sparen. Hm. En dat is dan het onderwijskanaal, zeg maar. Op die manier wordt in eerste instantie natuurlijk uh, de methode toegepast. Uh, en als het nodig is... Gebeurt er meer? Gaat gewoon de stroom eraf. Oké. Okay. Uh, blijft u even bij ons nog? Uh, dan kunnen we nog verder praten. Ja, na het journaal van uh, half acht. Henny van der Vieren, Japanoloog aan de Universiteit van Leiden. Dank. Er is maar één. Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl NRC Handelsblad is nieuw en compact. Nu twee maanden lezen, één maand betalen.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 Taken seriously. Radio 1 Het NOS-journaal. Opnieuw explosie in Japanse kerncentrale. en 2000 lichamen gevonden in het noordoosten van Japan.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 is er een explosie en is er toch weer radioactieve straling vrijgekomen. Ja, volgens de autoriteit is er nauwelijks radioactieve straling vrijgekomen... en is het metalen omhulsel van de reactor waarschijnlijk niet beschadigd. Wel zijn elf mensen gewond geraakt. Met mannenmacht wordt geprobeerd de reactor te koelen om grotere schade te voorkomen. Meer dan 200.000 mensen uit de omgeving van de centrale zijn geëvacueerd. En ook de laatste achterblijvers moeten nu echt vertrekken. Milieuorganisatie Greenpeace volgt de ontwikkelingen op de voet. Dit laat zeker zien dat kernenergie dat, dat, uh, hele grote risico's met zich meebrengt. De echte conclusies, daarvoor zullen we echt even moeten afwachten hoe dit zich verder ontwikkelt. Maar dit zal zeker de discussie over kernenergie in de wereld op zijn kop zetten. In een kustgebied in het noordoosten van Japan zijn 2000 lichamen gevonden. Slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Ze lagen op twee verschillende plaatsen in de regio Miyagi. Het totale aantal doden is nog lang niet duidelijk... maar wordt voorlopig geschat op 10.000. De Japanse Centrale Bank probeert de schade voor de economie beperkt te houden... en trekt daar ruim 131 miljard euro vooruit. De Centrale Bank en de commerciële banken werken samen... om te zorgen dat er genoeg geld is. De Bank of Japan zal its best doen om de stabiliteit van de financiële markten te waarborgen en adequate liquiditeit te leveren. that the dat de centrale bank en de commerciële banken samenwerken to om genoeg cash te Veel bedrijven in Japan liggen stil. Zo produceert Toyota bijvoorbeeld tot woensdag geen auto's, waardoor er 40.000 minder auto's worden gemaakt dan gepland. De beurs sloot de Nikkei-index 6,3 lager en kwam daarmee onder de 10.000 puntengrens, het laagste niveau sinds november. Ook is Japan begonnen met het opmaken van de schade, economieredacteur Merel Stikker lorem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 En volgens de Nieuw-Zeelandse wet mag één groep slachtoffers... niet anders worden behandeld dan de rest. Bij de aardbeving in Christchurch vorige maand... kwamen zeker 165 mensen om het leven. En er is grote belangstelling uh, voor de kijkdagen... voor de veiling van de spullen van koningin Juliana. Zo'n 10.000 mensen zijn afgelopen week naar Sotheby's in Amsterdam gekomen. Op die veiling, die vandaag begint en tot en met donderdag duurt... komen onder meer porseleinen serviezen, zilveren theelepeltjes... en meubilair onder de hamer. En ook wordt een medaillon uit 1516 geveild...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 AMB Verkeersinformatie. Alle schoolvakanties zijn voorbij en dat levert weer een normale ochtendspits op met 160 kilometer aan files. In het noordwesten, midden en zuiden van het land komt nog plaatselijk dichte mist voor. En op de A1 vanuit Amersfoort in de richting van Apeldoorn loopt het vast door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Kootwijk staat 7 kilometer file en is de linkerrijstrook dicht. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht. Tussen Beesten en Nieuwegein Zuid staat nog 13 kilometer file, maar alle rijstroken zijn hierbij. Vrij. Een Stukje verderop in de richting van Amsterdam op de A2 is de rechterreis ook nog dicht tussen knooppunt Oude Rijn en Maarse door een ongeluk. Daar staat weer 2 kilometer file. A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Zand 10 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. En bij Rotterdam loopt het vast aan de zuidkant van de stad op de A15 richting Europoort tussen het knooppunt Vaanplein en het knooppunt Benelux staat 7 kilometer. En het komt allemaal door een oliespoor in de Benelux tunnel richting Vlaardingen.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Alles over Japan en de gevolgen van het natuurgeweld, daar vindt u op onze website nos.nl. En voor vragen kunt u terecht op Twitter, ons account is NOS Radio 1. Nou, op het moment suprême kregen wij geen contact met Petten, met de kerncentrale waar Joris van der Kerkhoff is. Nu wel gelukkig, want... Joris, we hebben een prangende vraag. Hoe zit het met die alfa en beta-straling? We horen vanuit Japan dat na die tweede explosie in de kerncentrale van Fukushima... het allemaal wel meevalt met de gamma-straling. Dat is net zoiets als een röntgenfoto. Maar hoe zit het nou met die alfa en beta-straling? Daar horen we niets over. Nou, Fokke Draaisma is stralingsdeskundige, werkt hier bij de kernreactoren in Petten. Alfa en beta, begint u maar... Bij die explosie zullen er ongetwijfeld weer radioactieve stoffen uh, vrijgekomen zijn. Wat ik zie is dat dat jodium, radioactieve variant van jodium is en van cesium. Dat zijn stoffen die gammastraling uitzenden en ook uh, zogenaamde beta-straling. Als we praten over alfa, bèta en gammastraling, praten we over, eigenlijk over de doordringbaarheid van de straling. Uh, Alfa's en bètas komen niet zo ver. En gamma-straling komt wat verder. Dus er is geen alfastraling vrijgekomen op dit moment. Dus de enige alfastraling die er is, die komt van moeder natuur. Het is het, het radioactieve edelgas dat uit de bodem komt... dat met uh, zijn vervalproducten alfastraling uitzendt. Uh, alfastraling wordt door de kleding al tegengehouden. Dus als mensen radioactieve stoffen op hun lijf zouden krijgen... dan... Uh, Wordt hun huid in ieder geval niet bestraald door die radioactieve stoffen. Dus het is logisch dat de Japanse overheid daar ook niks over zegt. Maar aan de andere kant, misschien ook wel logisch dat er wel paniek over ontstaat. Ja, de radioactiviteit is altijd met wat paniek en uh, onzekerheid omgeven. Maar er is dus inderdaad geen radioactieve stof vrijgekomen die alfastraling uitzendt. En de beta- en gamma-straling zijn, uh, wat consequenties betreft, uh, veel minder ernstig. Wat ik gezien heb aan meetresultaten van mensen die gecontroleerd zijn of er misschien radioactieve stoffen op hun kleding of op hun huid gekomen zijn, dat zijn dat getallen waar ze... Nou ja, de bedoeling is natuurlijk om dat zo snel mogelijk te verwijderen, want je wilt geen radioactiviteit van een, van een kerncentrale hebben. Er zit wel radioactiviteit al in je lijf, maar er hoeft niet dan wat extra's bij. Maar daar zouden ze, als je daar niks aan zou doen, zouden ze er nog maanden mee rond kunnen lopen voordat je ook maar iets in de buurt komt... van wat op een, uh, op een effect op de huid zou kunnen lijken. Dus er is zeker geen direct gevaar... ten gevolge van radioactieve stoffen in de lucht of op kleding of uit. Niet voor de mensen uh, in de omgeving van de centrale... maar ook niet voor de mensen die werken op de centrale zelf nu, op dit moment. Uh, in de centrale zelf zullen de niveaus ongetwijfeld hoger zijn. Maar dat zijn mensen die opgeleid zijn om in stralingsniveaus te werken om met straling om te gaan. En die, uh, die moeten er nu alles aan doen om het belangrijkste... namelijk het koelen van de, van de reactorkern om dat te doen. En uh, dat kan heel goed met, uh, in verhoogde stralingsniveaus... omdat ze weten hoe ze dat moeten doen. We zitten hier met z'n drieën. Er zijn ook nog meer uh, vragen. Uh, bijvoorbeeld uh, voor meneer Schram, Ronald Schram. Een vraag of er nog meer kerncentrales gebouwd zijn op breuklijnen. Zoals daar nu in Japan. Nou, hier is de reactor is niet op een, op een breuklijn gebouwd in heel Nederland niet. Maar zijn er op andere plekken uh, bekend dat er centrales op, uh, op breuk... of reactoren op breuklijnen zijn gebouwd? Nou, ik heb zo niet het overzicht van de hele wereld. Maar Japan is een goed voorbeeld. Het is een zeer aardbevingsgevoelig land. Er staan 54 reactoren... En al die reactoren moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan hun uh, aardbevingsbestendigheid. Uh, dus ja, er, er zijn meerdere reactoren, ongetwijfeld meerdere plekken in, uh, uh, op, de, op deze wereld. Uh, en die moeten aan eisen voldoen die, gesteld, die daaraan gesteld zijn. En uh, daar doen, voldoen ze aan, dus het is uh, niet zo erg als dat het lijkt. Joris van de Kerkhof, vanuit Petten waar uh, al uw vragen over de kerncentrales in Japan gesteld uh, kunnen worden en beantwoord zullen worden. U kunt die vragen stellen via NOS Radio 1. Sport van het afgelopen weekend we beginnen we met voetbal. Ajax en FC Twente zijn twee punten ingelopen op PSV. Eindhovenaren wisten niet te winnen van een nek. Tom van Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, terecht of onterecht en pech of geluk, daar valt van alles over te zeggen. Maar hoe spannend gaat dit worden, dit slot van de competitie? Ja, het gaat, het gaat heel spannend worden als je inderdaad bedenkt dat gistermiddag om drie uur PSV in juichstemming was, omdat Twente en Ajax op achterstand waren tegen een zwakke ploeg hoor, VVV en Willem II. Ja, dan aan het eind van de middag zag het er ineens weer heel anders uit. Het, het wordt ongelooflijk spannend. Ten meer daar geen van de drie eh, ook maar enigszins de indruk wekt met enige overtuiging naar nee. het kampioenschap toe te werken. Het is eh, horten en stoten. Het zijn allemaal lastige wedstrijden langzamerhand. Ook de thuiswedstrijden worden steeds lastiger voor de clubs. Eh, het maakt het overigens wel heel erg leuk en interessant, wetende dat Twente PSV nog komt, dat in de laatste ronde Ajax-Twente nog gespeeld wordt. Ajax moet aanstaande zondag bijvoorbeeld naar Den Haag. Zullen ze ook niet echt feit eh, naar uitkijken in Amsterdam. Kortom, uh, elke week uh, is het stuivertje wisselen. PSV heeft het nog steeds in eigen hand, zoals ze zelf zeiden... maar het klonk niet zo overtuigend. Hmm, hoe denk je over Feyenoord? De ploeg wint opnieuw. Heeft Mario Been nou het lek eindelijk boven? Bij de nou, Feyenoord maakt wel een, een veel uh, energiekere indruk. Speelde gisteren ook niet groot, zoals dat dan heet... maar maakt wel steeds meer de indruk echt te geloven in overwinningen. Wedstrijden echt te willen winnen gisteren ook na de gelijkmaker. gingen ze vol op jacht naar de overwinning... Met die volle kuiper dan altijd achter, zoals het zo mooi heet... is Feyenoord aan een mooie revival bezig. Komt wat later, wordt ook lastig om nog die playoffplaatsen... voor de Europa League te bereiken. Daar hopen ze nog wel op. Maar ook Feyenoord zal hier en daar nog wel wat punten laten liggen. Maar het is in ieder geval een, een stuk rustiger in Rotterdam. en Ze kunnen weer vooruitkijken, met name naar volgend jaar. We moeten nog even naar het schaatsen kijken. Het seizoen zit erop. WK-afstanden in Insel als het laatste evenement. Wie heeft jou nog verrast? Nou, uiteindelijk is het toch het meest... Verrassende Als je kijkt, uh, wust, uh, wisten we van tevoren, was ook heel goed. Bob de Jong wisten we dat hij die afstand kon winnen. Maar de manier waarop hij dat deed, dat was toch met name op de 10 kilometer toch wel verrassend. Want daar reed hij werkelijk een fenomenale race. Wat toch wel blijft verrassen is dat uh, wij halen 13 medailles en het land na ons vier. Dan zou je zeggen als er een ploegenonderdeel is, dan ja, moet dan Nederland we die toch in <laughs> ieder geval die winnen. En dat lukt maar heel vaak op de belangrijke momenten. Niet zilver voor de vrouwen, uh, brons voor de mannen. Het is een onderdeel waar Nederland op de een of andere manier weigert echt op te trainen. Je ziet ook elke keer wat kwaaie gezichten na afloop. Gisteren uh, wust een beetje, de kreeg je ongeveer in er eentje en dan kwamen die andere twee. Dat zag er ook niet heel erg ploegerig uh, uit, zeg maar. Uh, het is zonde, want het zijn gewoon twee echte gouden medailles op de, op de Olympische Spelen en ieder jaar weer na afloop wordt er geëvalueerd en gaan we het volgend jaar beter doen, maar daar moet echt iets wat aan gebeuren, want dat zijn zekere medailles. Neemt niet weg dat wust en Bob de Jong als aanvoerders een uh, prachtig schaatsweekend uh, Nederland bezorgde ter afsluiting. Van het seizoen. Nou, voor die ploegenachtervolging zijn we te eigenwijs, denk ik. Ja, dat maar er is te ja. op te trainen toch? Er, er is op te trainen. Gewoon een groepje maken, hard gaan trainen. Lukt Canada, lukt Amerika, moet Nederland ook kunnen. Tom van het Hek, tot morgen. En zo dadelijk praten wij verder over Japan. Want er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden. We kijken even naar het laatste nieuws en hebben het over de volksaard van de Japanners. Eerst verkeersinformatie. Alle schoolvakanties zijn voorbij en dat levert een normale ochtendspits op. Er staat nu zo'n 190 kilometer aan files. In het noordwesten, midden en zuiden van het land moet je nog rekening houden met plaatselijk dichte mist. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd, zoals op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Voorthuizen en Kootwijk staat 8 kilometer. Linkerrijstok is dicht. Eerder vanochtend ging het mis op de A2 Den Bosch Utrecht. Tussen Beest en Vianen staat nog 10 kilometer file. Die file geeft nog veel vertraging. Alle rijstokken zijn wel weer open. Een stukje verderop, richting Amsterdam staat er tussen knop het Oude Rijn en Maarse 6 kilometer door een ander ongeluk. Hier is de rechterrijstrook nog dicht. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden staat tussen knoppen het Almere en Almere Stad West 9 kilometer door een ongeluk. Hier zijn alle rijstroken weer open. Ten zuiden van Rotterdam staat het vast op de A15 in de richting van Europoort. Dat komt door problemen in de Benelux-tunnel in de richting van Vlaardingen. In de rechtertunnelbuis ligt een oliespoor. Die is daarom afgesloten. Nou, op die A15 richting Europoort staat het daarom vast... tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux over 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tijd voor politiek. De Tweede Kamer wil snel duidelijkheid over wat er misging bij de evacuatiepoging in Libië met die marinehelikopter. Maar defensieminister Hille waarschuwde gisteren dat het nog wel even kan duren voordat alle informatie aan de Kamer gestuurd gaat worden. Daar gaan we over praten met Joost Vullings in Den Haag. Uh, Joost, hoe lang moet de Tweede Kamer en wij dus ook dan nog wachten? Nou, op zijn snelst eind deze week krijgen we alle feiten. Maar waarschijnlijker is het dat het pas volgende week wordt. Want Hille kiest namelijk voor zorgvuldigheid. Nou ja, dat is haaks voor. We nemen de tijd, want het ligt enorm gevoelig, deze zaak. Uiteraard betekent het ook dat men grondig te werk gaat. Maar ja, hoe dan ook. We moeten nog eventjes geduld hebben. Mm. Hey, nou sloeg ik dit weekend met de benen omhoog, krant in de hand, krant open. En daar zag ik in NRC Handelsblad een interview uh, met Geert Wilders... die flink uithaalde naar minister Hiller. Um, een beetje een verdwaalde geest. Eerder een brekenbeen dan een groot strateeg. Het ging trouwens niet over die drie militairen he, die vast zaten in Libië. Um, waar heeft Hiller deze hoon van Wilders aan te danken? Ja, Hille had vlak voor de verkiezingen kritiek op de PVV. Zei in een interview dat de PVV een partij is die zijn kiezers werft door in te spelen op negatieve emoties. Nou, voor zijn ministerschap was Hans Hille ook al kritisch op het, de, de PVV. Kortom, er stond een rekening open en Wilders vond het tijd uh, om een duwtje terug te geven. En hij stelt vilijn dat, dat Hille er dankzij de PVV als minister zit. En in het, in, in het interview zegt hij ook een samenwerkingspartner, de PVV, een veeg uit de pan geven. En er ondertussen een puinhoop maken op je eigen ministerie. Nou, de boodschap is duidelijk. Ik heb mijn zaken bij de PVV voor elkaar... en jij niet op je ministerie en ook niet bij het CDA. Dus meneer Hille moet van meneer Wilders een toontje lager zingen. Nee, maar was Joost dan ook een veeg uit de pan richting CDA? Want hij had natuurlijk ook al kritiek op CDA-staatssecretaris Henk Bleker... en ook Gert Leers, minister, ook van CDA-huizen, was al aan de beurt. Jij zou haast denken dat Geert Wilders iets tegen het CDA heeft. Nou, ja. dat, dat, is niet het, dat, dat is niet het geval. Maar helemaal toeval is het natuurlijk ook niet. Want ja, in het geval van Henk Bleker en, en Hans Hille. kan je zeggen, zij begonnen eigenlijk. En dat is ook weer geen toeval. Het CDA is een partij eh, in verwarring. Uh, je zou ook wel kunnen zeggen gewoon een partij in crisis. Uh, en een deel van de achterban heeft nog steeds grote moeite met de samenwerking met de PVV. Dus is het af en toe we zeggen, raadzaam voor CDA-politici. om uit te halen naar de PVV. Maar ja, bedoel, uh, Wilders houdt niet. Van zijn kritiek. Dus dan weet je dat hij hard gaat te terugslaan. Dat is ook zijn stijl. <kijkt> en bijvoorbeeld bij Hans Hille, ja, laten we wel wezen. Uh, de, vorige week hadden we de, de affaire bij de misstanden in Den Helder bij de Marine. Uh, over, dat, over die, die drie militairen. Daar zijn ook twijfels over of alles zo goed, zo goed is verlopen. Ja, eh, Wilders had in het vorige kabinet... natuurlijk al lang superhard uitgehaald. Nijlen. Die had gezegd, die man moet weg. Nou, dat kan hij nu niet maken omdat hij gedoogdpartner is. Maar voor zijn eigen geloofwaardigheid... moet hij dan natuurlijk af en toe dan wel heel kritisch zijn. Want anders herkennen de kiezers eh, hun eigen Wilders niet meer. Maar goed, volgens nog begrijpt iedereen elkaars eigen positie... bij het CDA en bij Wilders. Men snapt dat men af en toe naar elkaar een tikkie moet uitdelen. Eh, het zal dus in de toekomst... Nog wel vaker gebeuren. Maar ja, de kans is natuurlijk wel groot dat het een keer echt pijn is. Ik wou zeggen, ja, het moet niet te ongezellig worden, Joost. Nee, nee, dus dat, dat moet dan wel gemanaged worden. Ze zeggen altijd: uh, we hebben allemaal elkaars telefoonnummer en dan moeten we elkaar snel bellen. Uh, daar, daar ziet Rutte en, en Verhagen zien er ook wel op toe. En dus uh, vooralsnog is het altijd: uh, nou ja, of men vond het niet zo erg of het is snel uitgepraat. Maar goed, het, het moet wel blijven goed gaan, natuurlijk. Oké, okay. nou, Joost, dankjewel. Dan gaan we naar Libië. Het ziet er niet goed uit voor de opstandelingen. Troepen van Gaddafi lijken in hoog tempo naar het oosten van Libië door te stoten. Gaddafi's leger zegt de oliestad Brega op de opstandelingen te hebben veroverd, heroverd. En na zware gevechten moesten de opstandelingen zich dit weekend zelfs terugtrekken uit de stad Raslanouf. Mustafa Oubi, onze verslaggever, is in Benghazi. Nog altijd de hoofdstad van de oppositie. Mustafa Gaddafi zegt dat hij die steden heeft teruggewonnen. Wat zeggen de opstandelingen? Nou, de die hebben gisteren verklaard dat zij gisteravond nou zware gevechten met de milities van Gaddafi de stad Breed hadden heroverd. Dat de, de milities van Gaddafi zijn teruggedrongen om zo'n 20 kilometer verder van uh, Breed af. En dat zij nu juist in de begonnen zijn om andere steden hier uh, te heroveren op de milities van Gaddafi. Dus er zijn eigenlijk wat tegenstrijdige berichten hierover. Aan de ene kant de uh, Gaddafi. Die, uh, die duidelijk maken dat zij aan de hand zijn. En de oppositie eigenlijk die steeds meer teruggedrongen wordt op, uh, ja, op, uh, op, op uh, uh, meer naar het oosten toe. En ik denk dat het de waarheid ergens in het midden ligt. Ik denk zeker dat de oppositie op dit moment allemaal uh, in het problemen zit. De oppositie dit, zit dus in de problemen, de opstandeling. Hoe zwaar wordt er gevochten, uh, Mustafa? Wat, wat merk jij daarvan? Maar nou, er wordt heel zwaar gevochten, en zelfs zo zwaar dat wij. Ik dicht bij het front geweest. Um, en dan merk je in ieder geval dat, dat, er, nou, uh, uh, dat mensen die terugkomen aan het front, ook vooral de opstander die zeggen dat er um, dat, dat waren materiaal is verplet, vanuit de lucht worden gebonden, dat het vanuit de kust, uh, ponts worden gebruikt door de mensen van gaddafi en Dat zijn allemaal wapenen die uh, vanuit het buitenland zijn geplocht voorheen vooral eigenlijk bedoeld uh, tegen, uh, zich, buitenlandse verantwoordelijkheden, ...maar nu worden die wapens gebruikt tegen de eigen bevolking. En ja, het ziet er naar uit dat de opstondering werkelijk geen antwoord heeft... op die enorme, laat uh, zeggen, uh, opmarsen van uh, de militie van Kabaki. Goed, Mustafa Ukbi, we laten het hier even bij, want de lijn is uh, erg slecht. Ik zal uh, nog even een korte samenvatting geven van wat Mustafa Oekbi vanuit Bengazi ons meldt. Namelijk dat er zeer zwaar gevochten wordt, dat de opstandelingen uh, terrein aan het verliezen zijn. En dat ze nauwelijks zijn opgewassen tegen de enorme slagkracht van de milities van Gaddafi. We houden u op de hoogte over Libië. Voor acht geweest. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Pater vanochtend opnieuw met uh, Henny van der Veren, Japanoloog van de Universiteit Leiden. Hij is hier uh, te gast en als hij niet bij ons zit, zit hij naar de Japanse televisie te kijken. Meneer Van der Veren, wat valt u op vanochtend in de bericht, berichtgeving? Uh, heel verspreid. Uh, aan de ene kant uh, de aandacht voor uh, het, uh, de blackouts in uh, Tokio... die wel of niet doorgaan. Uh, het laatste bericht was eigenlijk dat groep 4... die nu drie uur aan de beurt is, uh, er wel last van zal hebben. En dat zal dan de eerste zijn en dan weten we ook hoe het gaat werken. Het uh, laatste bericht, uh, uh, via kennissen binnengekomen... is dat uh, in Miyagi-Ken ook nog eens een keer... Een, uh, een olietank de lucht ingevlogen is, geëxplodeerd... en nu in brand staat. Uh, ja. En dat is geen goed nieuws omdat men al uh, natuurlijk uh, veel brandstoftekorten heeft. Uh, bijvoorbeeld ook om. Uh, uh, er is te weinig brandstof om uh, de lijken te cremeren, heb ik gehoord. Uh, men moet nu gaan begraven. Uh, scholen gaan dicht om energie te besparen. Uh, dus dat is het grote nieuws over de reactoren. Uh, en de ontploffingen in de nucleaire faciliteiten, uh, eigenlijk weinig nieuws. Uh, dat Is dus dat goed of slecht nieuws? Voor mij beangstigend moet ik zeggen. Dat, ja, waarom? Uh, uh, omdat uh, eigenlijk uh, twee dingen, uh, er wordt gefocust op de, uh, de nucleaire faciliteit in Fukushima, uh, ja. waar uh, al twee buitenmuren weggeblazen zijn uh, door waterstofontploffingen. Maar we weten dat ook bij nummer twee uh, de koelniveaus niet hoog genoeg staan en dat bij de uh, centrale die ten zuid daarvan staat, ook in uh, drie van de vier uh, gebouwen... Uh, onvoldoende koelvloeistof uh, ingepompt kan worden. Want er wordt woord, nu ja. noodgekoeld, begrijpen wij. Want even voor de duidelijkheid, je hebt ja. Fukushima 1, je hebt Fukushima 2... Ja. dan heb je nog Tokai in uh, Ibaraki, Ibaraki ja. en uh, Ogon Ogon Ogonawa... Ja, dat is in het noorden. En dat is meer de stroom voor het noordoosten van Japan. En daar is voor hoogstralingsniveau gemeten, begrijp je? Ja, maar met, uh, de berichten zijn dan dat dat de fallout zou zijn van de Fukushima-ontploffingen. Uh, de, de, de eerste ontploffing, eigenlijk. Okay. Dat, dat is eigenlijk de volgorde van berichten. Een ontploffing bij Fukushima 1, laten we maar even zo noemen. Eigenlijk 1.1, want er zijn een aantal van die uh, nucleaire kernen. Uh, en. Volgens de autoriteiten is daar niet lokaal iets aan de hand. Behalve dat het natuurlijk stil ligt. Oké, okay, dus over naar we hoeven ons geen zorgen te maken. Maar Fukushima, dat is toch wel, en misschien ook Tokai... waar nu uh, uh, ja, een noodkoeling plaatsvindt hè, vanwege het defect aan het koelsysteem. Ja, ik denk dat het zo is dat ze nu al die uh, fabrieken aan het uh, controleren zijn. En de mogelijkheid bestaat natuurlijk dat er nog meer problemen zijn. Als dat zo is, dan horen we dat direct. Eh, onder andere ook van u en van onze verslaggevers, onze correspondenten ter plaatse. Um, u blijft de hele ochtend zitten. Dank daarvoor. Um, Henny van der Veren, Jan Panoloog van de Universiteit van Leiden. kruipt nu weer achter de televisie. Het NOS-Radio en Journaal Media Overzicht. Het aantal slachtoffers door de aardbeving en de tsunami in Japan is nog onduidelijk. Het Japanse persbureau Kyodo schrijft dat de politie de dood van 1600 mensen heeft bevestigd. Het getroffen gebied in het Noordoosten en het Oosten van Japan zijn 1500 mensen nog vermist. In totaal is met duizenden mensen geen contact geweest sinds de tsunami. Het dodental zal nog flink stijgen. Kyodo schrijft over 2000 lichamen die zijn aangespoeld op twee kusten. Aardbeving van vrijdag had een kracht van 8,9 op de schaal van Richter. Dat is 500 keer zo zwaar als bijvoorbeeld de aardbeving... In in Haiti, dat het dodental in tegenstelling tot Haiti meevalt is te danken aan de hoge Japanse welvaart. Bijna 140.000 mensen zijn inmiddels via de Person Finder van Google... op zoek naar vermisten. Deze webapplicatie voor vermisten wordt gestart... na een extreme natuurramp. Ook na de aardbeving in Japan is de Person Finder dus online gegaan. Op de site kan de naam van vermisten worden ingetikt... maar bezoekers kunnen ook informatie over mensen geven. Dan de kranten. Dagbladen in Nederland plaatsen allemaal foto's uit Japan. Op de voorpagina was afgelopen weekend natuurlijk ook het gevolg. In uh, Trouw en het Financiële Dagblad... Praat een man compleet gehuld in een witte overal met een, een masker op. En groene handschoenen met een vrouw. Zij heeft een deken om zich heen geslagen. Ze draagt een mondkapje. De vrouw is een evacuee uit het gebied rond de kerncentrale van Fukushima... waar we het net over hadden. Waar vannacht dus een tweede explosie is geweest. Diezelfde witte pakken als in trouw zien we ook in het AD. Met een geiger teller controleren hulpverleners... Om, omwonenden van de kerncentrale op radioactiviteit. Dan naar de Volkskrant. Daar zien we een foto met drie militairen die door de modder lopen. Het was ooit nog een gewone straat. Nu liggen er her en der auto's, banden, emmertjes en allerlei ander puin. De voorste militair draagt een oudere man op zijn rug. En de man zat sinds de tsunami vast en werd gered in de stad Kesennuma. Telegraaf plaatst naast de kop Japan huilt. Een grote foto van een 83-jarige Japanse vrouw. Ze heeft haar ogen dichtgeknepen. Tijdens haar leven maakte ze al heel wat aardbevingen mee. Maar of ze deze ooit te boven zal komen, dat is de vraag. Al dus de krant. Gisteren werd mevrouw Hashiura herenigd met haar familiediensten... in de chaos was kwijtgeraakt. Nog even naar andere media. Volgens CNN zijn artsen, reddingswerkers en speurhonden onderweg naar Japan... 69 regeringen hebben hun hulp aangeboden. Elf zogenoemde search-and-rescue-teams zijn aan het werk... uit landen zoals Zuid-Korea, Duitsland en Groot-Brittannië. Uit Amerika is gisteravond ook een team aangekomen... met 150 hulpverleners en zo'n 1200. En volgens de teamleider krijgen ze te maken met de gevaren... waar het team nog nooit eerder mee te maken heeft gehad... zoals mogelijke straling. Deze reddingspoging zal voor een deel lijken op die naar de orkaan Katrina... vanwege het water, de overstromingen. En voor de andere helft zal het dan lijken op de operatie naar de uitwegingen. In Nieuw-Zeeland. Zo dadelijk hoort u naar het journaal van 8 uur... en ook in het journaal natuurlijk het laatste nieuws over Japan. Ja, en over die honden. Er zijn ook Nederlandse honden die klaarstaan om af te reizen naar Japan. Wij spreken straks Jeanette Kruid van Zignis Speurhonden. Dat is de organisatie die op dit moment klaarstaat om naar Japan te vertrekken. Vanavond om 7 uur. Ik kuste dit boek, want het is een overwinning tegen de dictatuur. Kader dollar. Overwinning tegen de. vreselijke Iranse geestelijke. Luister naar kunststof vanavond. van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u het afgelopen jaar meer uitgegeven aan de tennisvereniging? Of aan lekker uit eten?